6 uur, het NOS Journaal, Liesel al Thomassen. Goedenavond. Optimisme over schuldenplafond in de VS. Opnamestop in Twents ziekenhuis vanwege MRSA-besmetting. Een jongen vast naar rit op snorfiets over A9. Het weer vanavond wisselend bewolkt en droog. Vanuit het westen klaart het geleidelijk steeds meer op. Morgenochtend hier en daar mist eerst en daarna vrij zonnig. Tot 20 graden op de wadden tot maximaal 24 in het binnenland. De dagen daarna wordt het met 26 graden nog iets warmer. Vanaf woensdag neemt de kans op buien toe. Politici in Washington praten nog steeds over de verhoging van het schuldenplafond. President Obama onderhandelt met republikeinse en democratische leiders. En volgens de Republikeinen gaat het de goede kant op. De leider van de Republikeinen in de Senaat, McConnell, zegt dat er geen belastingverhogingen in het akkoord zitten. Hij gaat ervan uit dat het akkoord spoedig wordt goedgekeurd. We're not to have job killing tax increases in it. We're to deal with the problem the American people sent us here to deal with, which is that the government has been spending too much. We hebben niet dit probleem, omdat we te veel betaald hebben. We hebben te veel betaald. Dus ik denk dat we heel klaar zijn om in een positie te zijn waar hopelijk ik aan mijn medewerkers het serieus nemen en het ondersteunen. Volgens de Democraten zit er vooruitgang in de onderhandelingen, maar moet er nog wat werk worden verzet, zegt senator Schumer. De leiders praten. In een constructieve manier to come up met een oplossing die zou voorkomen default. Maar er zijn veel dingen die niet zijn in en veel meer discussies te gaan. Redacteur Jacqueline Ekman in Washington. Jacqueline, de een zegt dat het er bijna op zit, dat ze er bijna uit zijn. De ander dat er nog veel gaten moeten worden opgevuld. Hoe zit dat? Ja, er ligt een plan en als het aan de republikeinen ligt, wordt dit het plan waarmee voorkomen wordt dat Amerika zijn schulden niet meer kan betalen. Maar er moet nog wel het een en ander over het een en ander onderhandeld worden. Belangrijke details als belastingverhoging voor de rijken waar de democraten op aandringen. Maar voor het eerst zijn er eigenlijk positieve geluiden vanaf Capitol Hill van beide partijen te horen die met dit plan verder willen onderhandelen. Mm -hmm. Is er iets meer duidelijk over dat nieuwe plan? Ja, wat het grof gezegd op neerkomt is dat de Republikeinen het hebben over een plan waarin in tien jaar ongeveer 3 biljoen dollar moet worden bezuinigd. En een commissie moet zich uh, buigen over waar er dan precies op bezuinigd moet worden. Er zit volgens de Republikeinen geen belastingverhoging in het plan, iets wat de Republikeinen per se niet willen. En het schuldenplafond zal worden verhoogd tot 2013. Een lange termijnverhoging, dat is iets wat de democraten, waar zij voorstander van zijn. Dinsdag moeten ze eruit zijn. Die datum van 2 augustus die staat al tijden vast. Waarom duurt het nou zo lang? Want iedereen kon aanvoelen, ze, ze laten het niet zo ver komen dat het misgaat. Waarom wachten ze nou tot het allerlaatste moment om tot een akkoord te komen? Ja, het is gek, want het schuldenplafond is al zo vaak zonder slag of stoot verhoogd. Uh, maar de staatsschuld is nu zo hoog dat alle politici erover eens zijn... dat de verhoging van deze creditcard-limiet gepaard moet gaan met flinke bezuinigingen. Maar men is het er niet over eens over de manier waarop. En met een verdeeld congres met een republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden... en een democratische meerderheid in de Senaat... is het nu vreselijk moeilijk om tot een overeenstemming te komen. Jacqueline Ekman in Washington. Dankjewel. Gisteravond werden er bij een grootschalige politieactie 56 motorclubleden van de Satudara opgepakt in Amsterdam-Zuid. Meesten zijn weer vrij. Er zitten er nog zes vast. Waarnemend burgemeester van de Burg had een noodbevel uitgevaardigd. Daardoor kon de politie ingrijpen voordat er een confrontatieplon plaatsvond tussen de Hells Angels en de Satudara. Meneer Van den Burg, goedenavond. U vervangt burgemeester Van der Laan, die is met vakantie. Waarom uh, had u een noodbevel uitgevaardigd? Goedenavond. Ja, ik heb een uh, noodbevel uitgevaardigd omdat er aanwijzingen waren... dat het tot een confrontatie zou komen. En dat wilden we op alle mogelijke manieren voorkomen. Mm -hmm. En wat is u nog meer verteld over die confrontatie? Nou, Die heeft dus niet plaatsgevonden omdat uh, voortijdig, de politie voortijdig heeft, uh, heeft ingegrepen. En uh, daar was het ons om te doen. Mm -hmm. En uh, wanneer heeft u dat te horen gekregen, dat er uh, zoiets op, op, op stapel stond? Dat speelde vrijdagavond dat, uh, de, dat de politie de eerste signalen kreeg. Nou ja, want vrijdagavond was er ook al het een en ander aan de hand met de Hells Angels die op het Leidseplein waren, met, omgeven door veel politie. Ja, we wilden dus in ieder geval voorkomen dat er sprake was van een, uh, van een confrontatie. Hmm. Dus vrijdagavond hebben we ook uh, veel politie op de man op de, op de been gebracht. Uh, voor het geval het mis zou gaan. En gisteren waren de aanwijzingen zodanig dat uh, mij geadviseerd werd om de noodbevel te geven. Dat heb ik dus ook gedaan. Gisteren, u zei net vrijdag? Nee, gisteren waren de, dus vrijdag waren de eerste signalen. Ja. Maar het noodbevel is uiteindelijk gisteren gegeven. Oké. Okay. En hoe gaat zoiets? Hey, u, u, u vaardigt dat dan uit of heeft, had de burgemeester, uh, burgemeester Van der Laan al iets klaar liggen? Nee, er lag niks klaar. Uh, dat gebeurt ook niet bij dit soort uh, dingen. Op een gegeven moment uh, komen er dan signalen dat er sprake is van een uh, hoge maagite van, uh, van dreiging. En dan uh, kan uh, de burgemeester een uh, bevel uitvaardigen dat mensen zich op een bepaalde plek niet op mogen houden. Mm -hmm. En dat is in dit geval dus ook gebeurd. In het geval is gezegd dat als men niet in Amsterdam thuis hoorde... dat men dan uh, de stad onder begeleiding van de politie moest verlaten... Vandaar dat gisteren uh, uh, op een, gegeven moment om een uur of tien s'avonds uh, de politie uh, is gecontroleerd bij uh, de heren van de motorclub of men in de stad thuis hoorde, ja of nee. Uh, daarvan uh, heeft u meegekregen wat er vervolgens gebeurd is. Ja, ja. Amsterdam is een hele belangrijke stad voor de Hells Angels, wordt gezien als de, de hoofdstad zeg maar, van Europa. Verwacht u dat het de komende tijd onrustig blijft? Ik daar geen enkele speculatie over. Gisteren was het in ieder geval zodanig dat we het noodbevel hebben moeten uitvaardigen... Um, uiteraard hoop ik dat het uh, niet nodig is om dit in de toekomst uh, weer te doen. Dat het gewoon rustig is in de stad, dat is ons belangrijkste doel. Mochten er zich in de toekomst aanwijzingen voordoen, dan grijpen we weer in. Want we moeten ervoor zorgen dat uh, iedereen gewoon rustig uh, uh, kan uh, dineren in de stad. Uh, in de Schelde Straat zijn leuke restaurantjes waar je gewoon met veel plezier moet, uh, moet kunnen zitten. En het moet niet op een confrontatie uitlopen met wie dan ook, dus dan grijpen we in. Oké, okay. meneer Van den Burg, uh, waarnemend burgemeester van Amsterdam, dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan. Het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente heeft een opnamestop afgekondigd voor twee chirurgische verpleegafdelingen. Op de afdelingen is een besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA vastgesteld, meldt het ziekenhuis op zijn website. Het ziekenhuis in Enschede volgt de verscherpte hygiënemaatregelen uit het MRSA-protocol om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt.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 Duitsland zet opnieuw een hoge Libische diplomaat het land uit. Volgens het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om de Libische zaakgelastigde in Berlijn. Die zou nauwe banden hebben met de Libische kolonel Gaddafi. Hij moet met zijn familie binnen een paar dagen vertrekken. In april zette Duitsland al vijf Libische diplomaten het land uit.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 Echt niet meer zonder wifi. Kampeerders vragen massaal naar draadloos internet op de camping. Zo blijkt uit onderzoek. Handig voor het weerbericht, maar ook om even snel je mail te checken. En zo nemen we ongemerkt ook een beetje ons werk mee op vakantie. Verslaggever Mark Robin Visser ging naar camping Calasande in Calas Oog. En daar hebben ze al jaren draadloos internet. Wat is nou het laatste wat u online heeft gedaan? Eerlijk checken. zeggen Mijn mail checken. Ja? Ja. En is dat dan uw privé mail of uw werkmail? Allebei.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 Naar de camping. En zij heeft geconcludeerd dat uh, uh, het checken van je werkmail af en toe is niet zo erg. Want daar kan je ook rust van krijgen als je dat af en toe doet. Okay. Maar wanneer iets een verplichting wordt, is het zorgelijk. Oké, okay, nou, ik voel het niet als verplichting. Nee? Nee, ik voel het niet als verplichting. Dus dat komt best wel goed. Nou, ik doe een paar keer in de week, drie, vier keer in de week. Dan uh, check ik even mijn mail. En een euh, nou, laptopje mee van huis. De kinderen die ze op die manier wat communiceren. En euh, nou, je checkt eens even wat dingetjes privé, maar euh, verder niet. En hoe is de kwaliteit van de wifi hier? De eerste week was het rustig, toen was die echt vrij snel. Nou, als het drukker is en het is slecht weer, merk je dan dat er heel veel mensen toch een laptop bijden. Als je hier merkt op het veld wie er een laptop bij is, zijn het best veel mensen. En dan is die gewoon wat trager. Maar ja goed, buienrader is actief. Dat is heel, heel gewild. <laughs> je moet luisteren, er zijn jonge lui die willen van alles downloaden, muziek en zo. Ja, dan is die traag. Maar even je mail uh, en buienrader, dat is uh, geen probleem. Ik heb ook mijn telefoon, uh, internet en alles. Dus, uh, toch wel. Ja, ja. En kijkt u er nou ook vaak op? Nee, nu niet. Ook niet voor mijn werk of niks ja? verder. Nee. nee, Echt vanwege de vakantie? Ja, echt vakantie. Maar heeft ze nee. hem wel meegenomen? Ik heb hem wel meegenomen, ja, want ik ben wel bereikbaar. Ja. Vooral als er iets gebeurt. En de hele dag kijken wanneer het mooi weer wordt. Ja, de buienradar en zo. Juist, ja. inderdaad. Oh, oh. <laughs> Net even Dit is wel erg handig, hè? <laughs> Jazeker, ja. Sport. De Nederlandse zwemploeg heeft tijdens de wereldkampioenschappen in Shanghai zes medailles veroverd. Het is de op één na grootste oogst uit de geschiedenis. Tien jaar geleden veroverde de Oranje equipe zeven medailles. De laatste dag in Shanghai zorgde Ranomi Kromowidjojo Jojo en Marleen Veldhuis voor twee plakken. Op de 50 meter vrije slag pakte Kromowidjojo Jojo het zilver, veldhuis het brons. Kromowidjojo Jojo ging voor goud, maar slaagde dus niet. Ik weet niet of ik ontevreden heel erg ontevreden moet zijn. Ja, tuurlijk, wil goud halen, maar. Ik moet eerst maar even de even dokter zien, want mijn elleboog doet heel erg pijn. Ja, het ging mis met die elleboog bij het aantikken. Na controle bleek er niets afgescheurd of gebroken te zijn. Marleen Veldhuis was veel blijer met haar bronzen medaille... want een jaar na de geboorte van haar dochter is Veldhuis teruggekeerd aan de wereldtop. Voor het comeback is bij een ver, vanaf nu uh, verboden terrein. <laughs> Ik ben terug. En... Uh, ja, het is, ja. mijn dochter is 14 maanden oud en ik sta hier met brons en gauw met, op de Estavetten. Dus ja, ik ben hier uh, super blij mee. Er waren nog twee finales met Nederlandse deelnemers in Shanghai. Monique Nijhuis eindigde als zevende op de 50 meter schoolslag. De Nederlandse mannen estafetteploeg werd vijfde op de 4 keer 100 meter wisselslag. Atleet Jurandi Martina heeft zijn eerste Nederlandse titels veroverd. De Antilliaanse sprinter komt dit jaar sinds dit jaar voor Nederland uit in internationale wedstrijden. Martina was niet helemaal fit, maar won in Amsterdam wel de 100 en de 200 meter. Ja, ging goed. Ja, ik wilde ietsjes daar lopen, maar ja, met die pijn gaat het een beetje. Het is anders, maar het kwam wel goed. Martina had al een nominatie voor de Olympische Spelen op de 100 meter. Hij voldeed in Amsterdam ook aan de ijs op de 200 meter. Formule 1-coureur Jensen Button heeft de grote prijs van Hongarije op zijn naam geschreven. Het was alweer zijn 200ste zege in een Grand Prix. Sebastian Vettel kwam als tweede over de streep. De Duitsers scoorden daarmee genoeg punten... om de leiding in het wereldkampioenschap stevig in handen te houden. Feyenoord heeft in de Kuip afscheid genomen... van spits Jondal Thomasson en verdediger André Bahia. De twee werden door het legioen uitgezwaaid... voor het begin van de oefenwedstrijd van Feyenoord... tegen het Spaanse Malaga. De Spanjaarden wonnen dat duel trouwens met 2-0. De hoofdpunten van het nieuws, optimisme over akkoord over schuldenplafond in de VS, opnamestop in Twents ziekenhuis vanwege MRSA-besmetting en in Frankrijk is een vrouw van 38 uit Utrecht omgekomen bij een parachutesprong. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal, Zometeen de VPRO met Plots.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 VPRO. Plots. Chris Baeyema en Jair Stijn. Het is zondagavond, 13 januari 2002. Er een grote groep jongens in de treinstad van Amersfoort naar Apeldoorn. En ze gaan met z'n allen in dezelfde coupé zitten. En dan slaat de stemming om. Vechten. Nou, vechten nog niet, maar ze blauwen in de trein. Ze schreeuwen, ze duwen iedereen omver die langs loopt. Niemand durft iets te zeggen. Eén meisje haalt de conducteurs erbij. En die proberen de groep vast te houden op het station. in afwachting van de spoorwegpolitie. Toen hebben de jongens de conducteurs uit de trein gegooid. en zijn ze zeg maar, bovenop ze gesprongen. en hebben ze in elkaar geslagen met de 17 Wacht even, 17 jongens hebben twee conducteurs in elkaar geslagen? Ja. De conducteurs lagen op de grond, ze waren schoppen op de hoofden. En ja, dat was natuurlijk wel heel erg heftig. Ja. Wie is dit meisje? Zij was degene die de conducteurs erbij had gehaald. Ze zat nog in de trein toen het gebeurde. Samen met honderden anderen. Eigenlijk stond iedereen erbij te kijken. En iedereen hing uit het raam en... Vanuit de andere kant kwam een trein net aan en iedereen stapte uit en die waren ook aan het kijken. En ik zag dat en ik dacht van ja, zal ik iets doen? Uh, wat moet ik doen? En uh, ja, toen uh, ja, ben ik er gewoon tussen gesprongen, zeg maar. Zij is er tussen gesprongen? Dan niemand anders wat deed. er zaten, zaten ook, schijnlijk ook militairen omheen gestaan te hebben die keken en die niks deden. Hoe oud was ze toen? Ze was vijftien. Vijftien? Ja, en ze was wel zo slim om eerst nog eventjes de politie te bellen. Dus je moet je dit beeld voorstellen. Aan de telefoon met de politie in een vechtpartij met 17 jongens. Die mevrouw vroeg of ik rustig wou blijven. En uh, kon uitleggen waar het precies was. En ja, ik was zo erg... Ik stond buiten en ik stond te vechten en ik stond kijken... en toen zag ik ergens zo'n bordje Apeldoorn staan. En Apeldoorn. <laughs> en het lukte. Dus ze redt die twee conducteurs uit de handen van 17 jongens. Oké, okay, maar wie is dit meisje? Ze heet, let op, Charity. Nee. Echt waar. En van jongs af aan maakt ze de naam ook waar. Als ze vier jaar oud is, verzamelt ze stukjes brood... om op te sturen naar de arme kindjes in Afrika. Ik ben wel inderdaad iemand die heel erg liefdadig is, is. Heel graag mensen helpt en goede dingen doet. Maar goed, op die leeftijd was ze ook geen engeltje. Want ze zat op een school voor moeilijke of voetbare kinderen. Raakt veel betrokken bij vechtpartijen. En eigenlijk allemaal ook niet zo gek... als je weet dat ze zelf een vrij gewelddadige jeugd heeft gehad. Vader buiten beeld, moeder valt op foute mannen. Geen aandacht voor haar... Geen vrienden ook. En opeens had ze heel veel vrienden, waarschijnlijk. Nou, nee. Maar er verandert wel heel veel. Charity vindt het zelf totaal normaal wat ze deed. Maar de volgende dag staan de kranten vol en daar blijft het ook niet bij. Ze wordt geëerd door het comité 4-5 mei. En dan door het Leger des Heils, de Stichting tegen Zinloos Geweld. Door de burgemeester van Almelo. Door de NS, door de politie, door de brandweer. En ze komt op TV. En dan met een ongelooflijk grote voorsprong, de nummer 1. Charity met ruim 12.000 stemmen. Wat is dit? De held van 2002. De held van 2002. Ja, ze wordt verkozen tot de held van het jaar. Maar op dat moment begint er iets te kantelen. Jongens op school beginnen er uitdagen. Die zeggen: Jij kan 17 jongens aan. Ja, ja. Weet je wel, laat maar zien. En dan verschijnt er ook nog een artikel in de krant over Charity. In het NRC met als ondertoon dat het een meisje is dat eigenlijk helemaal geen heldenstatus verdient. Ja, dat was uh, erg naar. Want als je zeg maar op kijkt nu, dan is dat een van de eerste verhalen die je ziet staan. En voor de rest staan de positieve verhalen staan er allemaal eigenlijk niet. Nee. Wat het is ook, is ze was natuurlijk niet helemaal de gedroomde heldin. Het was een uiteindelijk bleek een meisje van Mensen gingen haar door het heldin bombarderen. Ja, en het bleek een meisje van vlees en bloed te zijn. Ik denk dat het misschien een beetje een domper was dat een, een, een, een moeilijk meisje ingreep. Mm -hmm. Ik denk dat ze graag het liefst een, een heel lief, braaf meisje op tennis, uh, pianoles en ja. Uh, yeah. De jonge Andrisse Knevel hadden ze eigenlijk wel hebben. Ja. Ja, ja, blijkbaar. Maar de trein zat vol, dat soort types. En die deed je niks. En die deed niks, ja, ja. En misschien juist door dat gewelddadige verleden van haar was zij in staat om in te om grijpen. Om wel te doen, ja precies. Want ja. dat van zich af leren bijten eigenlijk. Ja, en tegelijk maakte dat haar totaal ongeschikt als rolmodel. Uh, ik denk dat eigenlijk niet... dat dat heel vaak gebeurt. Ik denk dat het, het, mensen die iets bijzonders doen voor anderen... dat zijn bijzondere mensen met misschien ook hele bijzondere motieven. Dus niet goed doen omdat je denkt, ik ga iets goed doen? Goed doen misschien omdat je denkt, ik ga iets goed doen... maar als je dieper graaft, dan kom je uh, achter andere oorzaken. En daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ben benieuwd. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen. Rond één thema. Weldoeners. Drie verhalen, drie weldoeners. Acte 1 Chris, ben jij bewust van het effect dat je hebt op anderen? Uh, hoe bedoel je? Dat je met één blik iemands dag goed kan maken. O oh ja, of dus met één rotopmerking iemand een slapeloze nacht bezorgen. Ja, precies. Nee, ik heb namelijk iemand ontmoet die zich daar extreem bewust van is. Hij ziet elke dag tientallen, misschien wel honderden nieuwe mensen. En die wil die het liefst allemaal eigenlijk iets bijzonders meegeven. Uh -huh. Acte 1, een bijzondere rit. Ik heb hem ingehaald, en ze is een beetje uitgezakt. Zo lief. Van pianoleringen van mij bij mijn afscheid. De held in dit verhaal heet Robert Post. Zal ik het voorlezen? Graag. Hij is pianoleraar. Liever Rob, ik heb het heel heel erg gezellig gevonden. Die zeven à acht jaar pianolessen bij jou. Ik gaf concerten op de piano. Maar een stukje Braams bijvoorbeeld. Als eigenaar van een goedlopend restaurant in Vianen. Dit is Prins Bernard, uh, junior. Een vriendin van hem ging trouwen en we hebben de catering gedaan voor dat huwelijk. Maar na al die verschillende carrières heeft hij uiteindelijk zijn jongensdroom gevolgd. Tijdens het speelkwartier op de lagere school liep ik uh, busje te spelen. <lacht> hij is nu buschauffeur. Beste mensen, we hebben straks station niet bereikt. Mijn naam is Robert Post en Nederlanders hebben een goede gezellige namiddag. Maar die van binnen is hier altijd ook artiest gebleven. En daarom fluit hij klassieke muziek op de bus. Ik betrap mijzelf erop dat fluiten een poging is om contact te leggen met mensen in de bus. En het lukt ook af en toe. Soms komt er ineens iemand naar voren die dan zegt: van... Hoor ik dat nou goed, flootje malen drie? Weet je wel? En zijn optredens blijven niet beperkt tot fluitsolos. Het is net als bij muziceren. Ik kan heel goed improviseren. Dat gaat heel makkelijk. Als er een oud mens aan de instapdeur staat... dan zeg ik eigenlijk bijna werktuiglijk van... Uh, Goedemorgen, jonge Bloem, spring er maar in. En dan begint zo'n oud mensje te lachen. En... Uh, ik vind het, het idee dat je als veerman zeg maar, de mensen overzet van A naar B... dat vind ik een mooie gedachte. En het idee dat, je, dat ik dat kan doen met een speciale uh, instelling... om mensen uh, op te beuren of weer wat extra uh, glans te geven aan, het, aan, het, aan hun leven... En zo, dat vind ik dat uh, ontzettend leuk om te doen. Voor elke busrit was Robert Post nerveus, alsof hij het concertpodium moest betreden. Hij had last van plankenkoorts. Maar als hij helemaal reed, viel alle spanning weg en was hij euforisch. Hij voelde dat hij een gave had. De gave om mensen met één kleine opmerking een bijzondere dag te bezorgen. Bijvoorbeeld op de dag dat een groep Marokkaanse jongetjes op de bus stapte. Ja, er stapten een stuk of vier, vijf kinderen in. En ze hingen aan de leuningen en, zo, en buitelden over stoelen... Er waren ook bejaarden die zich eraan ergerden en zo. En ik vond toch wel dat ik uh, moest ingrijpen... om dat tumult een beetje tot bedaren te krijgen. En ik riep ze bij me. Toen zei ik van, uh, kom eens, kom eens hier. Wat, wat? Ik, zei, ik zal je wat vertellen. Wat dan? Nou, stel je voor dat er een kans is van 1 op 1 miljard. Dat er een planeet is die gelijk is aan onze aarde. Dan zijn er honderdduizenden planeten als deze aarde... Uh, Eén die zei van, uh, ja maar een miljard, dat is toch heel veel? Ik zei, maar het heelal is ook heel groot. Oh ja, oh ja. En ze zijn naar achter gegaan en ze waren helemaal stil. Dan uh, zie ik toch wel dat ik oogst. Al is het maar op de millimeter. Je zou misschien denken dat iemand met zo'n positieve instelling als Robert Post... immuun is voor de agressie waar een buschauffeur onherroepelijk mee te maken krijgt maar zijn houding naar de passagiers maakte hem ook kwetsbaar. Dat bleek toen hij een man voorbij reed die bij de verkeerde bushalte stond. De man was woedend en rende achter de bus aan tot het station Utrecht... waar Robert Post alleen achter het stuur zat. Het was vijf voor half één s'nachts. Wij stonden te wachten op het signaal van... dames en heren, u kunt vertrekken. En ik zat werkelijk... Uh, uh, ik zag hem in de verte aankomen en ik dacht echt van... Oh. Roep nou omdat we kunnen vertrekken. Weet je wat? Roep nou omdat we kunnen vertrekken. En dat gebeurde niet. Dus ja, die man die kwam de bus in. Ik ben een vriend van hem. En uh, hij maakte fysiek contact. Weet je Tegen mijn schouderporren en zo. Ruw. Nou ja, ik ben uitgescholden voor alles wat uh, mooi en lelijk was. En ik had geen weerwoord meer. Ik heb die man nog afgezet. Hij riep nog: Dag chauffeurtje! En uh, ik ben naar huis gegaan. Ik was stil. En ik heb nog een biertje genomen. Ik heb wel geslapen, maar de volgende ochtend werd ik wakker... en ik was helemaal shaky. Ik dacht, oh kut, dit is foutable. Acht weken lang was Robert Post uitgeschakeld. Hij zat thuis, dag na en had gesprekken met een psycholoog. En ik kwam tot de conclusie dat zijn problemen... niet alleen met die ene agressieve man te maken hadden... maar vooral met hemzelf. Van al dat extra's wat ik deed achter het stuur... werd ik natuurlijk wel extra moe. En dan ben je toch niet meer goed in staat om, uh, om je te verweren. Ik realiseerde me toen van je bent veel te veel artiest op die bus. Je stelt je veel te kwetsbaar op. Je bent veel te veel met die mensen bezig en veel te weinig met het rijden. En toen heb ik me gerealiseerd van dat theater, dat moet, die gordijnen moeten gewoon dicht. Later schreef hij erover in een column. Regelmatig kwamen er mensen op me af om me te bedanken voor de gezellige rit. Ik zwolg dan in eigen dunk en ik vond dan dat ik de leukste en beste... meest schandalig onderbetaalde kracht van het GVU was. Robert Post was ervan overtuigd geweest dat hij de wereld een stukje beter maakte... door de mensen aan het lachen te maken. Toen hij inzag hoeveel ijdelheid erachter schuil ging... is hij van de een op de andere dag gestopt met grappen maken. Ik moet gewoon doen waar ik voor ben ingehuurd. Bus rijden... En uh, dat heb ik in het begin ook heel uh, strikt volgehouden. Ik heb het echt gereduceerd tot uh, zo, zo goed als nul. En van daaruit uh, ben ik wel weer een beetje communicatiever geworden. Maar veel voorzichtiger, veel rustiger aan. Veel uh, achterdochtiger ook soms. Ik heb me zo voorstellen dat er natuurlijk een groep mensen moet zijn... die, die, die je herkennen van vroeger. Ja. Komen de bus in en denken wanneer we mijn halte weer op zo'n leuke ik heb manier wel eens Uitgelegd Dat klopt, ja. Ik heb het wel eens uitgelegd uh, dat ik dat niet meer doe. En, uh, of dat ik daarmee gestopt ben, uh, letterlijk. Uh, als er mensen naar voren kwamen van... van hé, hey, uh, waar is je onze gebleven? Als ik wegreed bij het want als ik wegreed zei ik, uh, goedemiddag, beste mensen hartelijk welkom aan boord van bus 11... We zetten vandaag koers op de Uithof via een aantal pittoreske plekjes in Sterrenwijk. Mijn naam is Robert Post en medenamen is het GVU. U wens ik u een prettige en ontspannende rit toe. <laughs> en uh, dat is natuurlijk. Ja, dat, je zit nu te grinniken. Dat is ook op zich wel leuk. Maar als je dat iedere keer doet, bij elke rit, of dat nou van pas komt of niet. Dan is dat toch te veel van het goede. Als de clown er niet grappig is, weet je. Wel. En, dat, en niets is erger dan dat. Goedemiddag, je. Goedemiddag, je. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben daardoor ook veel dichter bij mijn collega's komen te staan. Want ik voelde me toch een beetje een rare avis in het gezelschap. En dat is nu helemaal weg. Ik ben gewoon chauffeur. En hoe was het daarvoor dan? En dat was daarvoor niet. Dat was daarvoor niet. Uh, ik vond dat ze mijn werk dwarsboomden met een uh, Noorse en onhandige gedoe. En dat ze ook niet voor kozen om mijn manier van optreden in de bus uh, over te nemen. En dat is helemaal, uh, door die acht weken is dat hem, dat is hem, ben ik helemaal kwijtgeraakt. Voor mijn gevoel ben ik wel neergedaald, zeg maar. Ja, maar ja, je hoopte toen eigenlijk dat zij meer op jou zouden gaan lijken... en ook wat ja. meer grappen zouden maken. Ja. En in plaats daarvan ben jij meer op hun gaan lijken. Ja. Robert Post is hersteld van de schok dat hij het deels voor zichzelf deed. Maar gelukkig niet helemaal genezen van zijn ijdelheid. Daardoor zal hij het niet kunnen laten om zijn passagiers af en toe blij te maken. Er was laatst een vrouw die naar me toe kwam. Van, uh, wilt u alsjeblieft die halte weer zo leuk omroepen als de vorige keer? En dat mens ging in mijn gezichtsveld zitten. En we gingen rijden en ik kwam uh, voor die halte. En ik zag er al heel verwachtingsvol uh, terugkijken in de spiegel. En toen zei ik... Waar werd op rechter trouw dan tussen man en vrouw... ter wereld ooit gevonden? De Vondelaan. En de mens het, dat had daar echt op zitten wachten, op dat gedichtje van Vondel. En op zo'n moment voel ik me dan wel een weldoener. Absoluut. Ik moet me niet als een artiest achter het stuur gedragen... maar ik moet af en toe gewoon even een toefje... Eigenlijk is het hetzelfde als een, een geweldig tekenaar... die steeds meer reduceert in zijn lijnen en tot de essentie komt. Robert Post schreef columns over zijn ervaringen op de bus... verschenen in een boek, het heet Achterklapdeuren... uitgegeven bij Doesak. Dit is plots met wonderlijke, ware verhalen over weldoeners. En nu komt het moment, ja hier, heb ik opgewacht. Nu mag je hem zien. De brief. Dit is de laatste brief. Ja, die heb je Wanneer gekregen? Uh, anderhalve week geleden. Waanzinnig ding, Hij is namelijk helemaal verfrommeld. Ik moet even uitleggen, je hebt verschillende brieven gekregen, we hebben het erover gehad de afgelopen half jaar geschreven in een minutieus handschrift. Ja. En hier bijvoorbeeld staat in de bovenhoek betreffende twee helpende linkerhanden. Ja, Het zijn de enige grote letters, want de rest is echt klein, en en, zie je het nu ook. En van, van wie zijn ze? Ze zijn van een man die ik niet ken, en die ik zelfs nog nooit heb gezien. Maar het zijn wel de meest bijzondere brieven die ik ooit heb gekregen. Volgens mij moet ik eerst even vertellen hoe ik met deze man in contact kwam. Acte 2, de fiets. Ik was een hele tijd de vaste boekenrecensent van het radioprogramma Kunststof. En er was één avond dat er iets bijzonders gebeurde. Um, toen was Sanne wel eens de gast En we hadden het over uh, fietsen in Amsterdam. En toen vertelde ik iets wat mij die vorige avond was overkomen. Nou, ik was gisteren trouwens was ik ook afwezig. En toen ben ik heel hard tegen iemand aangereden met mijn fiets. Maar was diegene echt, ook op de fiets? Die was ook op de fiets. En gelukkig had hij een oh, zo verwoestend sterke fiets... dat mijn fiets lag echt helemaal in puin. Het was ook mijn fiets. Maar ik was in een soort mini-shock. Dat was ook wel leuk om mee te maken. Als ik drie dagen later thuis kom... dan ligt er een wit envelopje op mijn deurmat. En in het envelopje zit een kaartje. Waarde heer Baiema. Tot u schrijft een totale onbekende... die uw radiowerk met waardering volgt. Afgelopen vrijdag hoorde ik op het programma Kunststof... dat uw rijwiel door, zullen we zeggen, tussenkomst... van een forser model onklaar was gemaakt. Ik bied u een werkend... Ik kan niet zeggen nieuw, rijwiel. De sleutel is bijgesloten. Ik doe dit, beknopt uitgedrukt, omdat ik een gek ben... die niets om zichzelf geeft. De enige goede uitgave is voor mij de uitgave aan een ander. Ik kan alleen hopen u er niet mee te storen of bezwaren. Ik pak de sleuteltjes uit het envelopje. Ik ga naar buiten. En daar staat hij. Mijn fiets. U en uw gezin het mooist mogelijke toewensend, verblijf ik met herfstige groeten. Ik vind het heel bijzonder dat ik een fiets heb gekregen. En ik merk ook dat ik dat aan iedereen wil vertellen. En dat doe ik dan ook. En er zijn ook mensen jaloers op mij. En de actie doet me een beetje denken aan zo'n glazen sneeuwbolletje. Met zo'n mini-sprookjeslandschap. Je schudt, er valt even sneeuw en dan is het voorbij. Ik stuur Jan van Grijsbrecht zoals hij heet, nog een bedankbriefje. En daar laat ik het even bij. Maar hij blijft toch in mijn hoofd zitten. En op een verloren moment, als ik achter mijn computer zit... besluit ik zijn naam te googlen. En dan ontdek ik dat ik niet de enige ben die die iets gegeven heeft. Zo heeft hij op een rommelmarkt een borduurwerkje gekocht... dat gemaakt is door een mevrouw in 1945 in Batavia... en dat heeft hij terug kunnen geven aan haar nazaten. En daarnaast zijn er nog tientallen voorbeelden te geven... van folders, foto's, fotoalbums... die hij aan mensen gegeven heeft. Naast alle geschenken ontdek ik nog iets wonderlijks. Het is namelijk zo... dat hij het Nederlandse telefoonboek uit 1915... en dat uit 1950... ...bladzijde voor bladzijde heeft gescand... ...en vervolgens toegankelijk heeft gemaakt op het internet. Zo langzamerhand begin ik me steeds meer af te vragen... ...wie is deze waarschijnlijk wat oudere man... ...die mensen blij maakt met onverwachte giften. En dus stuur ik hem nog een kaartje... ...met de vraag waarom hij dit allemaal doet. Een paar weken later krijg ik een grote envelop met een lange brief geschreven in hetzelfde kleine priegelige handschrift als op het eerste kaartje. Waarde heer Baiema. ik weet niet hoezeer u dit zal verrassen... maar ik schrijf u dit nu uit een gesloten psychiatrische afdeling... waar ik sinds een week vrijwillig ben opgenomen. Niet dat ik met die aanhalingstekens bedoel dat ik weg wil. Integendeel, ik wil niets meer. Het zou u vergeven zijn te denken, naar aanleiding van al mijn geschenkactiviteiten, dat ik goed was. Maar ik vrees dat ik in werkelijkheid een arrogante egoïst ben, die van nature hoogst onaangenaam is. En een voortdurend toneelstuk opvoer om als zodanig niet herkend te worden. Maar wat schuilt er voor slechts in het geven van een fiets? Zou u kunnen vragen? Wel omdat ik van tevoren natuurlijk goed weet... wat voor effect zo'n actie op in dit geval u zal hebben. Dus het wordt een soort manipulatie... die weinig met u, de ontvanger, meer te maken heeft. Is het manipulatie? Voor mij eigenlijk niet. Want iedereen die iets geeft, doet dat toch ook... om er een goed gevoel van te krijgen. En ik zie helemaal niet in waarom het iets slechts zou zijn... Ik ben hier in dit centrum beland, vanwege een vloedgolf van verdriet dat mij plots overspoelde. Al dertig te zijn en nooit liefde te zullen ervaren, mijn beste jaren achterloos... Al dertig te zijn? Dit is helemaal geen oude man. Dit is een jongen van dertig. Ik ben hier in dit centrum beland, vanwege een vloedgolf van verdriet oh, dat mij plots, is, mij plots overspoelde. Plots overspoelde. Al, dertig. Al dertig te zijn en nooit liefde nooit te zullen liefde ervaren. Zullen ervaren. Mijn beste jaren achterloos weggesmeten te hebben Nu echter is dat verdriet weggezonden En kan ik alleen nog zien hoe mal dat verdriet was Daar ik bijna onmogelijk ben om van te houden En gegeven de verschrikkelijke diagnose licht autistisch Officieel Asperger Maar dat woord haat ik te sterk Asperger Ik zoek het meteen even op op Wikipedia En hij voldoet inderdaad aan de kenmerken Zoals hij net schreef, een onvermogen tot het aangaan van relaties. Gebrek aan sociale of emotionele wederkerigheid. Maar ook, en dat verbaast me, zijn taal. Mensen met asperger hebben een bijzondere manier van praten. Barok en formeel. Precies zoals hij schrijft. En intense preoccupaties... Dat zou verklaren waarom hij telefoonboeken bladzijde voor bladzijde gaat scannen. Verzamelwoede is sowieso een kenmerk. Nu heb ik dus even de aandacht van een getalenteerde programmamaker. En ik weet niet wat ermee aan te vangen. Begrijp het alstublieft goed. Hierom was het mij met de fiets niet te doen. Misschien was dat alleen een symptoom van de zelfdestructieve aard... Net als alle andere schenkingen die mij uiteindelijk heeft doen belanden in deze slaapkamer zonder scherpe voorwerpen. Het geven als ziektebeeld. Jarenlang heb ik met zorg stukjes van mezelf afgesneden en cadeau gedaan aan iedereen, ongeacht wie. En nu is er even niets meer over. Misschien dan zou het het beste zijn als u, mocht u iets van mij willen weten, uw vragen schriftelijk aan mij zou kunnen stellen... Natuurlijk mag u langskomen, ik weet alleen niet of u zou kunnen vertrekken zonder het gevoel te hebben dat u beter een ander had kunnen bezoeken. Ik hoop dat ik u hiermee niet heb verveeld of iets anders negatiefs. Met al uw scheppend werk, met alles eigenlijk, wens ik u nu het beste. Met veel dank voor uw aandacht verblijf ik zo, met lege handen en een leeg hoofd. Ik heb nog geprobeerd contact te zoeken met Jan... via mails en sms'en, maar maandenlang niks gehoord. Tot anderhalve week geleden. Toen kreeg ik opeens een brief van hem. En die brief is geschreven in de gevangenis van Scheveningen. Dus ik ging heel snel lezen of ik kon zien waarom hij daar zat. Maar dat kon ik niet zo snel vinden, dus... Ik begon gewoon van bovenaan te lezen. En dan vertelt hij weer over allerlei bijzondere dingen... die hij geschonken heeft aan mensen. Hij heeft op een rommelmarkt een Russisch fotoalbum gevonden. En dat heeft hij aan het Nabokov Museum in Sint-Petersburg gegeven. En hij woont in de buurt van het Joegoslavië-tribunaal. En daar vindt hij in de prullenbakken daar getuigenverslagen Die gewoon geheim zijn. Dus die geeft hij ook weer netjes terug. En dan... Uh, en dan krijgt hij een bedankkaartje van de hoofdaanklaagster Carla Del Ponte. Maar dat is eigenlijk een beetje een uitzondering. Want het blijkt uit die brief dat hij steeds verbitterder raakt. Mensen reageren eigenlijk niet goed, vindt hij op zijn vrijgevigheid. De overdracht die na de drie weken volgde, stelde teleur. Maar what did you expect? A medal? En in een ander geval is hij ronduit geïrriteerd. Zij verwaardigde zich nooit tot een antwoord. Het geval vrat zo aan mij dat ik uiteindelijk een aanzicht met nederig gestelde verwijten verstuurde. Ook daarop geen respons. Men had mij afgeschreven als gek. En wellicht was ik dat ook. Vlak voor het einde van de brief lijkt hij een soort balans op te maken van het jarenlange geven... En zo gleden de dagen en jaren voorbij in een mist van gedane zaken... ...die mij in alle opzichten leger achterlieten dan ze mij gevonden hadden. Ik verzamelde mappen vol met bedankbrieven... ...om ze in de volgende bui van zelfhaat in dezelfde papierbakken te laten verdwijnen... ...als waarin ik zoveel gevonden had. Veeg dus waren de tekenen voor mijn 31ste levensjaar... ...die besmeurd werd met de gedachte... ...mijn hele daaraan voorafgaande leven wezenloos te hebben verspild... En juist op het moment dat je denkt dat hij geen uitzicht meer ziet... maakt hij zich op voor het ultieme geschenk. Eerzuchtig tot het einde wilde ik dus mensenlevens redden. En buiten de onbeperkte perken van de fantasie... zou dat alleen mogelijk zijn indien ik aan een zieke... een stuk van mijn lichaam kon geven. Maar hoe te verwezenlijken... In deze zorgvuldige hoek van de wereld worden, zo bleek... kandidaten voor transplantatie aan psychologische toetsing onderworpen. Gedurende welke ik zeker ontmaskerd zou worden als gek. Westerlingen zouden mij de toegang tot het Rijk der Mensenredders weigeren, zag ik in. En dus zou ik voor de nier, die ik in gedachten reeds tienmaal zelfloos had weggegeven... een minder voorzichtig thuisland zoeken moeten. Na een online zwerftocht koos ik vierkant voor moeder Rusland. In wiens modderige geschoot, dood en leven elkaar, dronken omhelzen. En dan vertelt hij dat hij een brief schrijft... aan een vrouwelijk arts van een Russisch medisch centrum. Op haar reactie, indien ze zich daartoe verwaardigt... zal ik echter jaren moeten wachten. En hij moet wachten omdat hij in de gevangenis zit... En waarom hij daar zit, wordt pas duidelijk in de allerlaatste zinnen van de brief. Levenswanhoop dreef mij op een avond naar een duister snelwegviaduct... waar ik, na de voorbijsnellende voertuigen met straatstenen bestookt te hebben... door politiemensen werd weggevoerd. De tijd van geven was voorbij. Hij zit heel met kippenvel. En Chris, het verhaal is nog niet afgelopen, weet ik. Want deze week weer een nieuwe brief. Een nieuwe brief, maar niet verstuurd aan mij. Maar die ontdekte ik bij de Telegraaf. Die heeft hij gestuurd naar de Telegraaf. Een excuusbrief. Waarin hij ook vertelt dat hij vorige maand... dus stoeptegels heeft gegooid op een drukke snelweg in de buurt van Den Haag. Is er iemand gewond geraakt? Nee, dat heb ik nog gecheckt. Er zijn geen slachtoffers gevallen, gelukkig. En waarom deed hij dat? Dit is iemand die, die nog net in de laatste brief aangaf. die mensenlevens wilde redden. Ja. en dan wilde iemand vermoorden. Ja. Nou, hij schrijft ook aan de Telegraaf. dat het een wanhoopsdaad was. Hij wilde gewoon weer opgenomen worden. En nu voorgoed. Maar niet, dit keer voorgoed. Ja. En, en het, je moet ook het beeld zien. Hij, zat na, hij is naast zijn fiets gaan zitten. in afwachting van zijn arrestatie. Ja. En nu zit hij vast. Ja. ja. Goed, wegens privacyreden hebben we zijn naam trouwens. Gewijzigd. Dit, Dit is Plots met wonderlijke ware verhalen over weldoeners. We zijn toegekomen aan de laatste acte. Eerst wilde ik een oproep plaatsen. Is uw eigen leven veranderd in een speelfilm, in een sprookje of een nachtmerrie of een combinatie? Mail ons uw verhaal naar plots.vpro.nl. Wat is belangrijker bij een goede daad verrichten? De intentie of het resultaat? Vraag je mij is het belangrijker, Jair, hm? dat je het beste met iemand voor hebt... Ja. of dat de uitkomst goed is. Nou, het beste met iemand voor hebben... Ja, ik, ik, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen... dus ik, ik zou zeggen dat dat niet telt, het resultaat dat maakt ja, uit. Maar of het resultaat goed is, kan natuurlijk alleen de ontvanger van een goede daad bepalen. Hm? Luister naar het verhaal van Sonja Boermeijer uit Heemstede. acte 4. Een goed leven, gemaakt door Katinka Beer. Ik ben 87 jaar. Ik ben in Gorchum geboren en ik heb daar gewoond totdat ik ging onderduiken. In 1942 is Sonja 18. Ze weet dat ze op korte termijn een deportatieoproep zal krijgen. Mijn rugzak stond al gepakt en ik had dat schoenen voor om te werken. Want er werd gezegd dat je ging naar Polen en je zou daar moeten werken. Dus we hadden een lijst gekregen wat je mee moest nemen... En dat stond eigenlijk allemaal klaar voor mij. Maar een familievriend, Julius, die ook Joods is, gelooft er niet in. Hij zegt tegen Sonja en haar ouders... We gaan wel naar het bodem, maar we worden vermoord. We gaan niet werken daar, maar we worden vermoord. En toen zijn de ogen van mijn ouders zijn geopend. En mijn moeder is zeer ondernemend geweest. En die heeft toen gezorgd dat wij een plaats konden krijgen in Oosterhout. Dat we daar zouden gaan onderduiken. Ze komen terecht bij een grote familie die enorme risico's neemt... met het nemen van de familie Meijer. Ja, natuurlijk. Want als wij opgepakt waren, waren zij ook opgepakt. Twee keer is er een Duitse inval. Maar Sonja en haar ouders worden niet ontdekt. Ze wonen meer dan twee jaar bij de familie en overleven zo de oorlog. Maar als ik vraag of ze de familie na de oorlog dankbaar was, zegt ze... Nee. Nee. Ik heb geen enkel gevoel van dankbaarheid gevoeld. Ik heb ze ook nooit meer willen zien ook. Terug naar augustus 1942. De dag dat Sonja aankomt bij haar onderduikadres. Het was kermis. Veel lawaai, veel muziek. En er gingen een poort in. En toen viel die deur achter me dicht. En toen dacht ik, wanneer kom ik hier uit? Wanneer mag ik meedoen daar buiten en over die kermis lopen? En toen kwam ik daar boven en er waren woningen. En in die ene woning boven de poort, daar woonden dan Dora en Jan. Die fietsenmaker waar ik 28 maanden gezeten heb op mijn kamer. In het gebouw wonen ook de ouders van Jan, zijn broers en een zus. De woning van Jan en Dora is klein... Sonja slaapt in het halletje naar de voordeur. Haar ouders hebben een kamer op zolder, waar Sonja graag komt. Er was een, een klein luikje waar je doorheen kon kijken. Dan moest ik een stoel pakte ik dan en dan moest ik dan nog een groot een, een kistje opzetten. En dan kon ik naar buiten kijken daar. En dan ging ik dan wel vaak staan en mijn haren borstelen. En wat zag u als u daar Nou, Naar de kon? hemel, aan de punt van de, van de kerk. Je zag niet veel. Sonja mist haar vriendinnen. Ze helpt Dora in het huishouden... en leest boeken die Jan voor haar haalt bij de bibliotheek. En ze kijkt uit naar het maandelijks bezoek... van de enige die weet waar zij en haar ouders ondergedoken zitten. Meneer Hogeboezem. Dat is een hele, hele goede huisvriend van ons. En hij kwam met de fiets vanuit Schoonhoven naar Oosterhout. Dat was nog een heel eind fietsen ook. 49 kilometer is het van Schoonhoven naar Oosterhout... Meneer Hogeboezem neemt lekkere dingen mee en bloemen als ze jarig is. Maar eigenlijk kwam hij voor iets anders, waar niet over werd gesproken. Hij kwam ook het geld brengen. Want hij moest iedere week per persoon 100 gulden betalen. En meneer Hogeboezem die heeft voor ons het geld beheerd. En het moest betaald worden in tientjes. Dus ja, Dat bracht hij allemaal mee in zijn fietstassen. Acht op zijn fiets. Ik zie nog die tafel, die keukentafel, bij Dora en Jan. Vol liggen met alle briefjes van Tim. Mijn vader legde dat iedere week zo allemaal neer. De ouders van Sonja betalen ook voor Julius. De vriend die had gewaarschuwd niet naar Polen te gaan. En die zelf bij een broer van Jan ondergedoken zit. Dus dat was 400 gulden per week moest dan betaald worden... Dat is omgerekend naar prijzen van nu uh, bijna 600 euro per persoon ja. per week. Dus ongeveer 10.000 ja. euro per maand. Ja. Dat is heel, heel veel geld. Dat is een kapitaal geweest. Mijn ouders waren ook arm na de oorlog. Die hadden niets meer. Via-via hebben ze wat meubels gekregen. Maar echt, er was ja. praktisch niks meer. En die andere familie? Nou, die waren rijk. Ja. En hoe was het toen om zo lang, 28 maanden, bovenop de mensen te wonen... die je zowel redden als uh, uitbuiten? Nou ja, we hebben dat nooit als uitbuiten eigenlijk gezien. Nee? Nee. Je moet je eens verluisteren. Je bent natuurlijk in een hele kwetsbare situatie. Je hebt niets te zeggen. Je bent dankbaar voor alles wat vriendelijkheid is... en mededogen eventueel dat je dat krijgt. Want je was voor... als je de straat opging, dan was je niet meer dan 25 uh, gulden waard. Want als je mensen je aangaven, dan uh, kregen ze 25 gulden. Je was toch helemaal niets meer? Je was geen mens meer. Dus wat dat betreft, ja... ja uh, was je dank je God dat je daar mocht zijn, eigenlijk. Dat dankbare gevoel wordt een stuk minder als Sonja en haar ouders horen over een bijeenkomst die de familie heeft belegd. Toen waren we er al anderhalf jaar, bijna. En toen kon je nog joden aangeven. Als er nog onderduikers ergens waren en mensen wisten... dan konden ze die nog aangeven en dan kregen ze zoveel per, per persoon. Ervoor. Hebben ze nog een vergadering gehad daar, daar beneden? Wat ze zouden doen? Ze hadden natuurlijk al heel veel geld aan ons verdiend... En misschien met de achtergrond in hun hoofd. Nou ja, als we ze nou aangeven, we hebben dat geld, hebben we. En dan hebben we geen risico's meer. En dat hebben ze gelukkig niet gedaan. Hoe weet u dat ze dat hebben gedaan, deze vergadering? Omdat Jan, die heeft ons dat in zijn dommigheid verteld. Dus u wist gewoon, ze, ze beschermen ons nu, maar ze kun, het kan ook nog omslaan. Tuurlijk. Dat was altijd nog mogelijk. Maar Sonja voelt zich pas echt bedrogen door Jan en Dora en de rest van de familie... door iets wat ze na de oorlog hoort. Ze vertelde altijd dat ze alles zwart moesten kopen. Dat ze daarom natuurlijk veel geld nodig had. Dat kostte natuurlijk heel veel. En dat hebben wij geloofd. Later hebben we gehoord dat ze van het verzet al jaren bonnen kregen voor ons. Voedselbonnen. Dus dat ze niet alles zwart hebben hoeven te kopen. En de, dus dat was bitter om dat te horen... Ze hebben wel ons leven gered, maar ze hebben ons ook bedrogen. Ze zijn niet eerlijk geweest. En dat is ook de reden geweest toen ik dit allemaal hoorde. Ik dacht, nou ja, ze hebben dat geld maar Ik wil ze nooit meer zien. Je kon ook Oosterhout niet meer uitspreken. Het lukte niet. Ik kon het gewoon niet zeggen. Het heeft jaren geduurd. En nog heb ik er wel moeite mee. Af en toe moet ik even goed nadenken. En dan komt het weer naar boven. Pas als haar leven niet meer van hen afhangt, maakt Sonja de familie verwijten. Maar echt boos is ze ook na de oorlog nooit geweest. Nee. We hadden rijk kunnen zijn. Nou, dat zijn we dan niet. Sonjas ouders hebben nooit geprobeerd het geld terug te krijgen. Wij hebben daar ook onder elkaar nooit over gesproken, over dat geld. Niet één keer. Dat Sonja ondanks alles niet rancuneus is, begrijp ik niet zo goed. Tot ze dit vertelt. Wij kenden Joodse families die. heel, heel erg rijk waren. Ze rijk dan mijn ouders. En die. zich hebben laten weghalen. Want ze vonden het te veel geld wat ze moesten betalen voor Onderdak. En die zijn allemaal vermoord. En dat waren vele in Gorken. De familie van Friesland, van Kalkers, Nog een paar families. Mijn moeder heeft dat toen nog meteen, die van Friesland, die had drie kinderen. En toen heeft mijn moeder nog gezegd... laat dan je kinderen onderduiken, als jullie dat niet willen. Maar laat je kinderen weggaan. En ze dan: nee, dat kost veel te veel, geld. we komen wel terug. Nou, die, die mensen zijn dood. En, nou ja, goed, het heeft... Het hele kapitaal gekost. Wij, wij zijn er nog. En we hebben nog lang geleefd. En mijn ouders hebben nog plezier gehad van hun kleinkinderen. Mijn vader is 80 geworden. Mijn moeder is bijna 100 geworden. En ik ben 87. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik heb een goed leven. Dit was Plots met verhalen over weldoeners... Prachtige extra verhalen vindt u op onze website. www.vpro.nl plots. En daar vindt u ook onze podcast. Volgende week. Instituut Itzerda. En straks Bureau Buitenland. En we hebben het zelfs nog tijd om te melden... dat Plots mede werd mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Dank voor het luisteren.